In het Sterrenbos in Born heeft de politie afgelopen nacht zeven mensen aangehouden. De meesten konden zich niet legitimeren. Twintig actievoerders zaten de hele nacht in de bomen... om te verhinderen dat het bos wordt gekapt voor uitbreiding van VDL Netcar. De politie heeft de omgeving afgesloten. De actiegroep Red het Sterrenbos klaagt op sociale media... dat ze de mensen in de bomen niet mag voorzien van eten en drinken. De actievoerders hebben de burgemeester van Sittard Geleen gevraagd... daar toestemming voor te geven. De Thaise regering heeft een strand in het oosten van het land uitgeroepen tot rampgebied vanwege een olielek. In de buurt van het eiland Kosamet was dinsdag een gat ontstaan in een oliepijpleiding, waardoor 160.000 liter olie in zee terecht kwam. Volgens de marine ligt een klein deel op het strand. De meeste olie zit nog in het water. De angst was dat de olie zou aanspoelen op het toeristeneiland Kosamet. Dat gebeurde eerder in 2013. Het duurde toen jaren voordat alle olie was opgeruimd. Vooralsnog lijkt het erop dat het niet die kant op gaat. Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek... naar de dood van een oud-medewerker van de inlichtingendienst MIVD. De aanleiding is een podcast van het AD. De man van 69 uit Amstelveen lag vorig jaar dood in bad. Volgens de schouwarts was hij een natuurlijke dood gestorven. Nabestaanden vertrouwden het niet... en schakelden andere deskundigen en het AD in. De man zou al dagen eerder zijn overleden. Verder zou bij de oud-MIVD'er een vrouw in huis zijn geweest... die werd gezocht voor oplichting. Singer-songwriter Joni Mitchell heeft aangekondigd dat ze haar muziek van Spotify haalt. Mitchell zegt dat ze solidair is met Neil Young. Die heeft ook zijn muziek verwijderd, omdat naar zijn zeggen Spotify desinformatie verspreidt over corona. Hij heeft vooral kritiek op de podcast van Joe Rogan, die exclusief op Spotify staat. Het weer bewolkt in wat regen, langs de kust ook wat zon, veel wind en het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 29 januari. En u luistert naar de Electric Light Orchestra met All Over the World. Je zou bijna denken de discoversie. Wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan zometeen praten met Lenne van der Haak over een nieuw platform over intimiteit. Daarna gaan we praten met Camilla Walen over het Berijnplein, Een nieuwe opzet van het Alzheimercafé. En Gert-Jan Bluis die gaat iets vertellen over de flats van Zandvoort die nu al in de verkoop zijn. En dat was niet helemaal de bedoeling.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 Waren de crash test de met het nummer hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. spannende tekst. Uh, nou ja, het gaat ergens over en dat is uh, crash test de um, Als het goed is, gaan we zo meteen praten over het uh, breinplein. En uh, als het helemaal goed is, heb ik ook iemand aan de telefoon die daarover kan vertellen. Klopt dat? Hallo, Hallo. goedemorgen. Met Camille Walen. Uh, welkom in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. Um, wat zegt u? Welkom ja? in de uitzending bij Goedemorgen ja, Zandvoort. Ja. Um, we hebben begrepen dat er een nieuwe naam is voor het Alzheimer trefpunt. Ja. En dat heet nu Breinplein. Ja. Um, wat is dat precies? Ja. Nou, het breinplein is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek, maar ook voor mantelzorgers, voor hulpverleners, maar zeker ook voor mensen die gewoon iets meer willen weten over hoe het brein werkt. En als er uh, problemen of knelpunten of vragen zijn, op het breinplein hebben we iedere keer een thema en dan geven wij... Uh, een ...voorlichting... ...maar er is ook heel veel ruimte voor het stellen van vragen... ...voor het uitwisselen van ervaringen... ...kortom... ...om aan het einde van de bijeenkomst... ...weer gesteund en gesterkt... ...en met positieve... ...gedachtes weer naar huis te gaan... Ja. ...en te weten waar je terecht kunt... ...mocht je weer iets willen vragen of weten. Nu uh, doe ik even alsof ik helemaal niks weet... ...van, uh, van Alzheimer... Ja? ...dus is mijn vraag ja? aan, aan u... ...wat is Alzheimer precies... Nou, Alzheimer is één van de vormen van dementie. En er zijn dus heel veel verschillende vormen van dementie. Maar de meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. En dan hopen zich eiwitplakken op in je hersenen. En daardoor ga je langzaam minder uh, goed functioneren. En bij de ene mens is het weer heel anders dan bij een ander mens. Dus het heeft heel veel verschillende vormen. Maar daarna zijn er ook... ...heeft andere vormen van dementie. Dus uh, als mensen uh, op een of andere manier uh, het brein begint te haperen... ...zeggen we altijd, dan is het goed dat je gaat uitzoeken wat het is. Daar kan je bij geholpen worden. En dan kan je ook zo goed mogelijk ondersteuning krijgen... Ja, want wat... ...om het leven nog zo lang mogelijk, zo leuk mogelijk te houden. Ja, want wat je dan uh, vaak merkt, wat ik dan uh, gehoord heb, is dat als je dan... Uh, dementie gaat krijgen, dat je heel vaak dingen uit het verleden wel nog goed herinnert, maar dingen die dan net gebeurd zijn, bijvoorbeeld vorige week, dat je dat niet meer herinnert. Ja, het korte gemein, termijngeheugen noemen wij dat, dat is wel hetgene wat het eerste uh, het laat afweten. Ah. Dus dat klopt wel, maar uh, ja, als je heel erg ver in het gevorderde stadium bent, dan zijn mensen wel vaak bezig met hun jeugd, of met hun ouders. Maar ja, dat is een, uh, een hele lange weg te gaan. En heel veel mensen hebben nog heel veel jaren. Hele goede jaren. Ja, want als je dan, uh, ik noem maar even een voorbeeld, uh, gaat koken. Je zet het uh, gas aan. En dan loop je naar de kamer omdat uh, de telefoon gaat. Ik noem maar wat. En ja. dan vergeet je volgens mij dan eerder dat er wat op staat. En dat kookt dan droog. En dat kan dan brand veroorzaken. Ja dat, ja, dat zou kunnen. Hè? Ja. En dat. Uh, kun je in het gewone leven natuurlijk ook hebben. Maar dan heb je er meer kans op dat je iets vergeet. Dus het is dan altijd handig om hulpmiddeltjes in te bouwen. Ja. Um, waar is dat precies, dat, dat Breinplein? Nou, we hebben er nu voor gekozen... en dat gaan we gewoon proberen... of dat werkt steeds op een andere plek. Dus uh, volgende keer is het in lunchcafé Café Rabbel. En dan volgende maand gaat het over uh, kunst. En dan zitten we in het Zandvoorts Museum. En in april hebben we een prachtige theatervoorstelling. En dan zitten we in de blauwe tram. De tram heet dat, de ja, blauwe tram. Dus zo kijken we steeds uh, waar we de bijeenkomsten organiseren. We zullen zorgen dat er flink veel informatie is. Dus dat de mensen goed kunnen vinden waar het is. En we gaan natuurlijk per keer dat ook. Zeggen waar we elkaar de volgende keer weer ontmoeten. Tot nu toe was het altijd op een vaste plek, maar we, zijn... nou ja, we dachten misschien is het ook wel leuk om een plek te zoeken die past bij het onderwerp. Ja, en uh, doen jullie ook dingen samen met bijvoorbeeld uh, de Zandstroom? Uh, ja, we werken samen met uh, de medewerkers van de Zandstroom, van het Juttershart, van het Pluspunt. Dus het zijn alle vertegenwoordigers van zorg en welzijn komen samen in het werkgroepje wat dit organiseert. Ja, dat is, uh, dat is heel goed, want je ziet vaak in zie je dan een afsplitsing ontstaan <laughs> en dan gaat iedereen zijn eigen weg. En ja, dat is maar dat is niet juist goed. niet de bedoeling. Nee. We willen juist graag dat uh, ja, iedereen daar op een plekje is waar hij het naar zijn zin heeft. Ja, dat is eh, uh, En dat, dat is, is verschillend. Kunnen mensen ook ergens op internet uh, of op een Facebookpagina iets, iets terugvinden bijvoorbeeld voor hun vader of, of voor hun moeder? Ja, of iets, uh... Nou, uh, op de pagina van Alzheimer Nederland, zuid Land worden altijd de actuele informaties gegeven. Ja. Maar ook uh, uh, via de website van het pluspunt en de blauwe trein. Dus het is altijd terug te vinden. En anders weten de medewerkers hm. van zowel de Zandstroom als het Juttershart als het pluspunt, als de blauwe tram... ook u altijd weer verder te helpen. Ja, want de volgende locatie... dan hebt u dat net gezegd, dat is het lunchcafé uh, Rabbel. Ja. Um, hoe, hoe kunnen mensen zich daar aanmelden? Hoe, hoe gaat dat? Via de blauwe tram. Via de blauwe tram. Dat is gewoon. Ze kunnen de blauwe tram bellen of e-mailen. Ja. En dan kunnen ze zich aanmelden. Oké. Okay. En uh, we hebben maar door de corona beperkt toegang. Maar als er nou meer mensen zijn... dan erin kunnen, dan organiseren we... Op heel korte termijn nog een tweede bijeenkomst. Want we willen natuurlijk graag iedereen die belangstelling heeft ontvangen. Ja, en, en zijn daar kosten aan verbonden voor mensen die. Nee, er zijn geen kosten geen aan kosten. verbonden. Dat is ook heel mooi, natuurlijk. Ja. mensen, mensen heel graag. kunnen zich ook ja. abonneren op ons uh, blaadje. Dat verschijnt vier keer per jaar. Dat is ook gratis. En daarin geven we altijd de nieuwste informatie over bijeenkomsten, maar ook achtergrondinformatie. Oké. Okay. En dat kunt u ook vinden op de site van Alzheimer-Kennemerland. En dat heet het labyrinth. Ja. En um, nou heb ik nog een laatste vraag aan u. En jouw vraag las ik net niet goed. Mm -hmm. Dus je mag hem zo meteen zelf stellen, mijn collega, oh. die liet me wat zien. Maar ik zag het uh, niet goed. Um, stel nou dat er mensen zijn die denken van uh, ja, ik, ik wil dat doen. Kunnen ze ook bellen met een nummer om bijvoorbeeld, uh, ja, wat, wat, wat Ruggespraak te houden of het wel iets is. Ja hoor. Is. Kijk, uh, mijn nummer staat ook op de site. Ja. Zal ik het nog een keertje noemen? Ja, of noemt u het nog een keer? Nou, ik noemt u dat nummer maar, ja. Ja, 06 138 3684 Dan zal ik het nog een keer herhalen: 06-1380-3684. 3864. 3864. 64. Ik noem het nog één keer, want er ging iets ja. mis. Ja. 06-138-03-684. Prima. En mijn collega die had uh, toch een vraag. Ik dank u hartelijk voor het, uh, hm. voor het interview. En ik hoop dat de mensen die luisteren er wat aan hebben... en dat ze dan uh, ja. zich gaan aanmelden bij de gedaan. Café Rabbel. Dank u wel. En dan uh, gaan we. Ja, dat, tot ziens en een prettig weekend. Uh, wij gaan luisteren naar Turn Off a Friendly Card van de Ellen, Ellen Parsons Project. En dit is uh, een lievelingslied van Gert van Kuik. Sunrise, and not all the king's horses and all the king's men have prevented the fall of the young ones, for they think it will make their lives easier, and God knows up till now it's been hard, but the game never ends when you're home. On the turn of a friendly call No, the game never ends When your whole world depends On the turn of a friendly call But a pilgrim must follow The As he enters The En dat was het nummer wat het favoriete nummer was van uh, Gertje van Kuik. Ah, hij heeft er nog een heleboel uh, van de Kings. en de uh, ontzettende fan ontzettende van de, dus de Kings. Dus daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Uh, als het goed is. Praten wij met uh, de wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ben. Ja, ik hoorde het net uh, van de. Ja. Uit, maar... Nou, we. Ja, dus, uh, mm -hmm. er zijn zeg. hè? Hey. Ja. ja. Ik had hem nog recentelijk gesproken. Hadden we trouwens ook over muziek. De Lodge Consong was ook zijn favoriet. Ja, en jij mocht ook muziekje uitkiezen. ik moest ook een voor hem draaien. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. dus ja, maar jongen, jongen. Ja. Ook voor jullie. Jullie werken nou samen, hè? Kom. Ja, zeker. Ja, nou. Iedereen sterkt en ook. Uh, vroeg, ja, dank. Ja, Zijn vrouw ook, vrouw, nou, familie en zo, ja, wel heftig. Cool. Ja, nou. Um, ja, dan is het leven maar betrekkelijk. Hè? Ja, zo, uh, ja, zo uh, kom je daar wel achter hoe dat zo zit. Hè? Ja, We hebben ook ja, nog een ja. bekende in het ziekenhuis liggen, dus wat dat betreft uh, ja, ja dat ja, allemaal ja. Maar wij wilden het hebben ja. over de woontorens tegenover uh, de brandweerkazerne ja. en we zijn er een beetje. Door Zand wordt grondst het al dat er uh, verkocht en verhuurd is. Um, in het begin hadden wij het al begrepen dat dat een beetje voor de Zandvoerders was. Maar uh, hoe komt het dat die nu verkocht worden? Uh, nou ja, het, het, het, het is in principe... Kijk, het project uh, is in 2018 gestart. Toen waren wij nog bezig met uh, allemaal uh, plannen van hoe, hoe moeten we dat nu beter gaan doen. Hè? Want in feite is de woonmarkt gevaliseerd. <tus> maar we hadden daar wel afgesproken. In ieder geval al een derde betaalbaar... Derde middel en een derde duur. Uh, nou, in eerste instantie was er ook sprake van uh, allerlei vormen. Maar toen hadden we dus nog niet die afspraken zoals we ze nu willen maken. En we hebben ze nog steeds niet. Want we zijn bezig om die opkoopbescherming te gaan regelen. Per 1 januari is daar wet en regelgeving voor vanuit het Rijk. Dus nu kunnen we eigenlijk pas echt het goed regelen. Maar er zijn, er zijn toch wel er... verschillende ja. dorpen die dat hebben toegepast. Uh, nou, toegepast, nou, daar kom ik zo wel op, maar, maar je moet het wettelijk zien toe te passen. En dan heb je pas echt het instrument in handen. Nou, wij hebben nu een onderzoek gedaan, want je moet het ook nog aantonen, hè, dat je schaarst hebt. Wij vinden dat allemaal normaal. Maar de, de, de rechtelijke macht zegt, ja, uh, dat moet je wel kunnen aantonen. Dus daar is een onderzoek nu aan gedaan. En dat is dat je is antwoord, toch een, een, is antwoord toch wel duidelijk? Ja, is wel duidelijk. Maar je moet het wel onderbouwen allemaal. Zo werkt dat nou eenmaal in dit land. We, moeten, we werken met heel veel regels. Ik vind ook te veel regels. Dus ja, dan, dan, dan is dat een probleem. Maar in principe hebben we daar natuurlijk wel... Uh, bij die twee woontorens. Want in principe was daar helemaal geen woningbouw gepland. Dus ik ben blij dat we daar nu honderd woningen hebben gerealiseerd. En het meeste is wel naar Zandvoorten gegaan. Uh, er zijn uh, er is afgesproken van het eerst aan de Zandvoorten aan te bieden. Dat is dus ook gebeurd. Klopt. En dan gaat zo'n proces helemaal lopen, en dan op het eind blijkt dan inderdaad dat er dan, wat ik ook uh, vernomen heb, uh, dat er een paar, won een paar woningen in, in de verhuur gaan. Dat zijn er ook wel uh, in nou, de verhuur. Dat, kunnen wij niet dat kunnen wij dus niet helemaal tegenhouden. Pas als we die regelgeving hebben, kunnen we het 100% tegenhouden. Nou, en maar voor de rest, het is wel 6, volgens mij is het dan wel bijna 96% van die 100 woningen... ...zijn aan zandporters uh, verkocht. Maar ook daar hoor ik van dat er al alweer doorverkocht is, enzovoort, enzovoort. Nou, die, die, die, die opkoopbescherming moet ons juist helpen... ...om die uh, woning, uh, zelfbewoningsplicht een aantal jaren vol te houden. De wetgeving zegt vier jaar, vind ik ook vrij kort. Want dan is het na nou vier jaar gaat het alweer rollen. Dus daar heb ik ook nog mijn bedenkingen tegen... Ja, ik denk dat de overheid schijnbaar om, om dit te voorkomen de regie meer moet nemen. Nou, er is een nieuwe, zelfs een minister voor volkshuisvesting benoemd apart, Hugo de Jong. Nou, die zegt ook van ja, er moet meer regie komen vanuit de gemeente. Nou, dat zijn dit soort acties die moeten plaatsvinden. En nou, we hebben een regelgeving. We, we zien uh, niet, niet alleen in Zandvoort, maar ook uh, in, in omrichtende dorpen... dat er woningen gesplitst worden voor verhuur. Er uh, worden woningen opgekocht voor verhuur. En moet dat allemaal om die regeling vallen? Of kan de gemeente ook gewoon zeggen van joh, uh, ik ja, mag het huis uh, uh, kopen... maar je moet er ook in wonen in, het, in, in ja, een ja, e gezinswoning. Die regels moeten wij nu gaan, die gaan we nu vastleggen. En dan, dan, dan heb je dus nog een, een, een tijdspanne dat, dat je dat mag doen. Want je moet het om de vier jaar dan bewijzen. Mm -hmm. en, en het gaat dan weer mm -hmm. om bepaalde type woners. Dus daar moet je ook nog naar kijken. En dan wordt vaak de vrije sector wordt weer vrijgelaten... Weet je wel? Dus, dus het, is, het is best wel zoeken hè, hoe je de regie doet. Maar wat wij uh, in de nieuwe projecten in de Duinwachter, uh, bij het uh, Watertorenplein, daar hebben we wel afspraken gemaakt. Nu straks bij de Curriedex leggen we echt vast de verhouding, hè, die 30-40. Ja, die hè? met de lage en, en midden dus en duur. Ook daar hebben we ook al vastgelegd dat het in principe uh, aan de zand voor het is eerst moet worden. Dat hebben we bij al die projecten vastgelegd. En dat hebben wij dit eigenlijk ook gedaan. Maar nu willen we achter de comma dat het 100% goed gaat vastleggen. En dat het ook juridisch nou, gewoon getoetst kan worden. Nou, maar in principe, ook in het Duimwachter hebben we dat afgesproken al. En die, daar, daar is het plan nu van aangenomen. We hebben ook 100 woningen. 30 voor senioren. Dat is ook voor Zalvers. Maar juridisch moet je dat nog verder onderbouwen. Okay, wat dus... wij nu al doen, is heel veel op dat gebied. Maar we willen dat nog strakker gaan organiseren. En die... dat moet ook om dat zo te regelen, vooral bij de nieuwbouw. Ja, nou, daar, daar wou ik even naartoe. Stapelbouw. We hebben natuurlijk uh, um, nu een aantal bouwprojecten op stapel staan in Zandvoort. Hè. De entree, ja. um, de curie, het stukje ervoor, dat het grote gedeelte wat nog bebouwd kan worden... komen op al dat soort nieuwbouwprojecten een verkoopbeding... Uh, en een anti-verhuur speculatiebeding? Ja, ja dat, dat, dat wordt die. Dat, en dat, dat moet die wetgeving vanuit de Haar, dat noemen ze de opkoopbescherming. In Haar... en, het, en verhuren? Ingevoerd. En dan, dan mag je het dus niet meer doorvuren. Dus, dus je kan het niet kopen. Dat, daar zit een zelfbewoningsplicht op. En feitelijk zou je dat, want dan komt het, dat is voor nieuwbouw dan. Maar eigenlijk wil je dat ook voor, voor je hele woningbestand hebben. Dus ook voor de andere woningen. Nou, dat zijn we ook aan het uitzoeken. Want eigenlijk wil je heel, heel je dorp beschermen tegen die, die opkoopbescherming. Want het gaat dus om nieuwbouw. Maar het gaat ook over de bestaande woningbouw. Nou, en dat, dat... dat, en dat is, lijkt mij goed. Want zo hou je die woningen ook vast. En, en, en, en worden ze dus niet verkocht om in de verhuur te gaan. En uiteindelijk dan krijg je in zover nog de discussie hoe regel je dan toeristische verhuur. Nou dat is ook een complexe zaak. Maar die is, die is, is, uh, is, die is al afgehamerd toch zoveel dagen per jaar. Ja oké, okay, maar dat is allemaal best ingewikkeld. Er zijn altijd uh, mazen in het net, hè, in de wetgeving, waardoor dingen toch lopen zoals je ze niet wil. Dus daar zullen we ook op moeten aanscherpen. Nou, die opkoopscherming moet ons er echt bij gaan helpen. Nou, ik heb toegezegd als wethouder van volkshuisvesting dat we dat nog uh, dit kwartaal proberen in de stijger te zetten. Ik weet dat het onderzoek bijna is afgerond, dus ik verwacht eigenlijk wel dat de nieuwe raad. In april hoop ik eigenlijk wel dat we dat kunnen vaststellen. En dan hebben we weer een goed instrument erbij om dit soort dingen te voorkomen. Moet dat um, al die projecten, bijvoorbeeld uh, laat ik nemen strijder en daarboven komen woningen, uh, moet dat door de raad beslist worden dat dat anti wordt dan? Uh, dat, dat, in, in, in principe als je dat in, in, je, in je wet- en regelgeving zou opneemt. Dan, dan, dan, ...dan is dat al besloten. Dus dan zijn het kaders mm -hmm. waar de gemeenteraad bepaald heeft... ...en waar het college zich aan dient te houden. Ja, zo werkt dat. Maar dan moet je dat wel eerst in je, in je wetgeving vastleggen. Dus die, die opkoopbescherming en het zelfwoonplicht ...dat wordt een raadsvoorstel. Dat is een kader wat de raad vaststelt... ...natuurlijk op voordracht van het college... ...maar de raad heeft mij ook opgedragen om het te doen. Dus wat dat betreft gaat dat samen op. Het college wil het, de gemeenteraad wil het. En dan hebben wij een kader in handen om dat te doen. En dan moeten we het ook naar handelen. En ja. dat gaan we ook doen. En de controle ligt dan weer natuurlijk bij de gemeenteraad. Als ik, uh, de score even. als ik even kijk naar die flats die op de Noordboulevard bijvoorbeeld staan. Er zijn een aantal flats die zijn opgekocht door uh, mensen uit Duitsland. Die hebben dat als uh, vakantiewoning als ze daar hier naartoe komen. In die, die tijd dat ze hier niet zijn, uh, verhuren ze die bijvoorbeeld via Airbnb. Uh, dat is dan over met deze regeling? Ja, dat, mag, dat mag al niet volgens de wet. Dat, want dat, daar hebben we al wet- en regelgeving voor gemaakt. Ja, Omdat, ja, dat het niet mag dus nu niet maar, meer. Sorry? Dat mag nu niet meer, maar voorheen kon het altijd dat mag, wel. Nee, het, mocht, het mag nu niet meer. Nu hebben we het duidelijker in regels vastgelegd. Ah, okay. mocht, volgens mij daarvoor ook al niet, maar er mogen zoveel dingen niet in dit land. Maar we hebben dat duidelijker in die regels vastgelegd. Uh, en, en, en, en, en daar zit dan die 120 dagen discussie over, die het weer ingewikkeld maakt. Want tussen regels opschrijven op papier en de praktijk, daar zit echt... Een, daar zit echt beweging in. En ik constateer dat die 120 dagen... dat dat gewoon uh, niet duidelijk genoeg is. Dus ik ben voorstander van... om dat ook anders te gaan doen. Nog strakker. Ook, ook dat te regelen. Dus eigenlijk toch ontmoedigen... dat we allemaal tweede woningen in zandelijk krijgen. Ja, Want, de want uiteindelijk mij... willen we, hebben we een woningnood. En er zijn inderdaad heel <coughs> veel woningen leeg. En dat is ook, ook een beetje het, het idee achter... wat we nu willen doen voor de jongerenhuisvesting. Ga eens kijken... ...waar je dat wel kan doen. Op de Schelp hebben we allemaal vakantiewoningen. Ja, Die worden de... nu ook voor gedeeltelijk volgens mij bewoond. Dus het is zaak om eens te kijken van wat kan je daar nou mee. En is het niet verstandiger in deze situatie creatief te zijn... ...om dus ook in je bestaande voorraad te zoeken naar extra plekken voor huisvesting. En dat moet je dan goed regelen. Maar dat, gaat, dat moet je allemaal aantonen. Dat kan je niet zomaar bepalen. Dus de eerste stap is nu die opkoopbescherming. Dan brengen we in beeld waarom die schaarst is. En dat moet je achter de komma doen, want anders gaan, gaat er gewoon iemand naar de rechter en die zegt de rechter, ja, u heeft het niet goed onderbouwd. En dat soort discussies vinden in dit land plaats, hè. Mm -hmm. Er zijn mensen die ervoor zijn en er zijn ook mensen die hun, hun eigen belangen verdedigen. Hè. Dat mag in dit land. Maar daarom moeten wij dat extra goed regelen. Dus dit is weer een volgende stap om dat strakker te krijgen en eigenlijk de regie van de volkshuisvesting toch weer meer bij de ik, laat laat terug bij, uh, bij hier te krijgen. Um. Er zijn nu al veel in Zandvoort uh, huizen die opgekocht worden. En als ik dan uh, bij de, de, de website kijk van de gemeente, dan gaat het over vergunning verlenen en, uh, en weigeren. Dat gebeurt ook. Daar zie je een aantal in uh, woningsplitsen in twee woningen. Daar kan je eigenlijk op wachten dat dat is om een stuk te verhuren. En daar zijn voorbeelden genoeg van. Uh, hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou ja, dat hebben we dus nu in de, in de verordening wat, wat strakker opgeschreven... dat we daar wat meer grip op gaan, kunnen gaan houden. En aan de ene kant ben ik daar dus niet helemaal tegen. Maar dan moet het doel zijn dat je het wil gebruiken. Bijvoorbeeld om te zeggen, oké, okay, ik wil splitsen... maar dan wil ik er graag dat u, dat u daar jongeren in huis gaat vesten. Dat, anders, ik, ik ken ook een aantal grote huizen in Zandvoort... die bijna of leeg staan, waarvan ik denk... ja, daar kun je makkelijk vier appartementen in maken. Maar het... Wordt het, wel een moeilijke eis. Het regelen, sorry? Wordt wel een hele moeilijke eis natuurlijk. Ja, dat is, dat, nou, dat is dus ook het probleem. En, en dus ga je het dus dan te, want dan krijg je dus de discussie Dan zeggen wij, nou, dat, als je dat niet, dan doen we dat dus niet. Want uiteindelijk wordt het dan alleen maar weer voor voor toeristisch verhuur gebruikt. Maar ja, ook dat is wat wij ook wel in Zandvoort willen. Dus als je toeristen en woongemeente bent, en die in balans moet zijn, en dat willen we, ja, dan is dat keuzes maken. En dat is... Dat is best wel uh, erop schakelen. Ja. Maar je moet feitelijk wel zorgen dat je daar op een of andere manier met elkaar wel de regie op houdt. Dat een aantal, het ene dient en het andere dient. Ja, een aantal jaar geleden, en dan praat ik al denk ik over een jaar of vier, vijf geleden... heeft u uh, ook als partij al eens geroepen dat u ging onderzoeken hoeveel uh, er nu eigenlijk uh, uh, een soort van onderverhuurd werd. Uh, en dat wilde u in kaart brengen. Is dat ooit gelukt? Nou ja, dat, dat, dat doen wij door uh, dat mensen nu met die, uh, met, die, met die Airbnb zich moeten opgeven. We hebben nu een nieuw registratiesysteem opgesteld. En daar, daarin moeten dus de mensen dat, dat opgeven. En, nou, en uh, daar melden zich nu al... Uh, 450 zijn er al geregistreerd. Maar dat moet nog, nog denk ik, nog strakker. Maar da, dan hebben we ook wet- en regelgever nodig om er op de handhaven. Want je kan het wel in beeld brengen. Als je er vervolgens niks aan kan doen, schiet het ook niet op. Maar dat, dat, met die hele nieuwe wet gaan we dat lukken. Met die uh, meldplicht die er nu ook komt, wat we ook aan het invoeren zijn per 1 januari, gaan we dat dus inderdaad goed in beeld krijgen. Um... Dus er zit gelukkig vooruitgang in, maar het moet nog sneller en beter, want we hebben echt woningen nodig voor jongeren en, en, en we moeten daarvoor zorgen. En we hebben aan de andere kant ook natuurlijk nog het toeristisch-economisch land, dat balans moeten we vinden. Maar ik denk dat het vooral nu zaak is dat we gaan bouwen. En volgens mij ...zitten we in een goede, goede move. Uh, komende dinsdag komt in de gemeenteraad het stedenbouwkundige uh, plan van eisen ...definitief uh, voor de currydex. Dat gaat om 315 woningen, waarvan 30% sociaal voor jongeren, voor ouderen. Dus wat dat betreft ziet, gaat het de goede kant. Dus de tweede week is de duinwachter, dat is bij, bij Strijder, bes, besloten om dat voor te brengen. Dat zijn 100 woningen, dan heb je het er al over 400. Nou, dan heb je die 100 die we al hebben, zitten we al op 500 dus het gaat de goede kant op. En dan moet die Entree in Bad en Spijn, ook nog komen. En de Mariënschool. En we hebben nog een verdichtingsstudie gedaan. Bij de structuurvisie. Waar we ook nog plekken, denk ik, vinden en kunnen krijgen. En daar moet het nieuwe college keihard mee aan de gang. Oké, okay, dat is dan wel alles uh, onder beding van niet verhuren en niet uh, verkopen. Cor, heb je nog een vraag? Nou ja, ik maak me altijd een beetje zorgen over het uh, doorverhuren van, uh, van woningen. Mm -hmm. en, uh, nou was het gerucht, en misschien kan uh, Gertjan het ontzenuwen. Dat er uh, 25 woningen bij het Watertorenplein uh, bijvoorbeeld al waren onttrokken aan, uh, aan de verkoop. En dat die dus gaan verhuurd worden door onder andere de bouwer en de makelaar. Graag een kort wat antwoord. Watertorenplein, daar is uh, beantwoording op vragen van uh, GroenLinks en uh, D66 uh, gekomen. En wat eruit nu, wij hebben informatie natuurlijk opgevraagd: 86% van die woningen zijn aan Zandvoortes verkocht. Oké. Okay. En daarnaast is er een stuk. Uh, ...nog een woning of 20 of 18... ...die gaan naar de uh, pre-wonen... ...want dat worden huurwoningen... ...en die gaan gewoon via het systeem... ...en daar hebben we de afspraak... ...dat we proberen 25% van de verhuuringen ...direct naar Zandvoort te vuren... nou dat zou mooi deze nieuwe woningen kunnen zijn. Ja, ja dan is het in ieder geval ook voor de En afspraken. daar is, zijn ja. ook die afspraken gemaakt... Want, ...want we hebben wel steeds die afspraken gemaakt... ...alleen we moeten ze strak krijgen nog. We hebben ja. bij alle projecten vanaf het begin... ...afspraken gemaakt, dat was daarvoor niet... Maar dat hebben we wel gedaan. Maar maar mooi, we ik, hoor, ik hoor dat er heel is. veel afspraken gemaakt zijn en gaan doen. Uh, meneer Bluis, ontzettend bedankt voor het interview. En uh, wij spreken elkaar gauw. Dank u wel. Ja, dank u wel. Nou, um, het laatste stukje is uh, eigenlijk de agenda, maar die hebben we niet. Dus uh, nou, er is natuurlijk wel weer van alles te doen in Zandvoort, omdat... Um, alles gaat weer open, uh, cultureel dan wel, uh, activiteit en misschien nog wat kleine evenementen met heel weinig publiek. Ik kreeg nog wel uh, van meneer Rijmers te horen dat het uh, concert van André Vrolijk niet 13 februari is, maar dat is 22 mei. Kort. Ja, ik hoop dat als mensen luisteren en ze hebben wat te melden over bijvoorbeeld evenementen, activiteiten... dat ze dat ook vooral doen aan redactie.zfhbezondvergoed.nl. Want dan kunnen wij onze agenda weer in orde maken. Want ja, we hebben natuurlijk een tijdje geen agenda gehad. En ik kan me nog herinneren, Ben, dat we dus voorheen wel eens twee pagina's hadden met evenementen. Nou, ik hoop dat die evenementen weer gaan uh, plaatsvinden. Ik kan je wel vertellen dat een aantal evenementenvergunningen al in aanvraag zijn. Oh, en kan je er al iets over vertellen, Ben? Nee. Daar kan je dan niks over vertellen. Nou, dat gaan we dan wel horen. Laat me één keer raden. Dat zal te maken hebben met de Pride. Ook. Oh. <laughs> Ook, ja, oké. Okay. Nou, we gaan uh, verder uh, als eerste bedanken... ...Jelmer Koper en Iris... ...die dan uh, in de opleiding is voor uh, regieassistent uh, CQ techneut. Um, ik wil Ben graag bedanken voor uh, de prettige samenwerking... ...die we hadden in deze uitzending. Geen dank, Cor. En uh, alle gasten die zijn geweest in de uitzending... hartelijk danken dat ze wilden komen naar de studio. En uh, als het goed is, hebben we nou het laatste nummer. En dan ben ik even aan het kijken of ik dat ook kan opnoemen. En dat was de Chasing Cars van de Snow Patrol. Ja, mensen, een prettige middag. Tot volgende.